Half uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Rusland is begonnen met het terugtrekken van troepen en materieel uit Syrië. Dat meldt het Russische persbureau TASS. Volgens een legergeneraal wordt het vliegdekschip de admiraal Kuznetsov weggehaald. Dat ondersteunde de luchtmacht vanuit de Middellandse Zee. En ook enkele oorlogsschepen die daarbij horen worden teruggetrokken. Het terugtrekken van Russische militairen uit Syrië is onderdeel van het bestand met de rebellen... waar president Poetin vorige maand mee akkoord ging. Brusselse agenten met nachtdienst hebben zich gisteravond massaal ziek gemeld. Ook de dagploeg is niet aan het werk gegaan. Het gaat om agenten in de zone Brussel-West, waar ook Molenbeek ondervalt. De politievakbond, die de actie niet zelf heeft georganiseerd, zegt dat de agenten op zijn. Er is een tekort aan personeel en middelen. Door de wilde staking moesten Brusselse politieagenten uit andere wijken oproepen om het werk over te nemen. Waarschijnlijk overleggen de bonden en Brusselse bestuurders later vandaag over de werkdruk. Bijna twee derde van de Marokkaanse en Algerijnse asielzoekers die in Nederlandse AZC's overlast veroorzaken, heeft eerder asiel gevraagd in Duitsland. Ze worden allemaal binnen tien weken naar Duitsland teruggestuurd, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Marokko en Algerije nemen afgewezen asielzoekers nauwelijks terug. Het kabinet probeert dat te veranderen door met de landen te gaan praten. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen erkent dat de websites van veel ziekenhuizen niet genoeg zijn beveiligd.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 Dit is René Passet van de AMBB. Er zijn ineens een paar files in de Randstad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10, 2 kilometer, maar dik een half uur vertraging. Uh, op de A8 Amsterdam-Zaandam is de rijbaan dicht bij Knopend-Zaandam na een ongeluk. Dat levert 3 kilometer files op. Verkeer kan uh, omrijden via de af- en oprit-Zaandijk. En de Afrit Oost is in beide richtingen dicht op de A8 door een ongeluk op een provinciale weg daar. De A15 dan, Europort Rotterdam bij het Vaanplein, 3 kilometer door een ongeluk. En de A27 vanwege een spoedreparatie van Utrecht naar Almere bij Beeldhoven ook 3. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, Karim. En wij zijn aan onszelf overgelegen, ja. want Henny die zei van uh, Rom, jij opent wel even. Nou, oh, we dat even. doen we natuurlijk. Alleen dat het zo kort zou duren, het nieuws en Hadden de verkeer, er is geen verkeer natuurlijk. Hadden wij niet gedacht. Hadden we niet gedacht. Dus wij gaan gewoon lekker babbelen. Koepel jij, Karim? Uh, ik, ik, nou, ik, ik ben ook geen coach net als, uh, als Henny. Bij ook koninklijke AFC, maar ook een beetje bij Allianz. Bij, bij, bij twee clubs. Oké. Okay. En uh, dat is. Liefde van mijn leven buiten radio maken natuurlijk. Je traint de jeugd. Ik train die, nou de jeugd, de jeugd. Ik train mijn HFC de jeugd. En bij, uh, bij Allianz train ik een seniorenteam. Oké. Okay. Dus dat is, wel, dat, is, dat is gewoon leuk om te doen. Dan, heb, jij, heb je ook een opleiding in gedaan of niet? Heel stiekem niet. Oh. <laughs> nou ja, weet je, jullie hadden het net over de KVB en ik, ik heb het niet zo op die cursus. Want daar leer je een bepaald soort voetbal spelen. Ja. Op kleine velden, dus op kleine dingetjes. En ik heb toch net een, zelf wat andere visie op voetbal. Ja. En aangezien ik in de jeugd train en... Um, in een senior elftal is het niet van belang dat ik een diploma heb. Yes. Al luistert de je nu wel misschien mee en dan... Ja precies. Weet dat misschien dat het misschien willen handen. ze toch wel je wel. Ja, hey, en hoe doen doe jouw teams het dan? Um, dat ene team ben ik sinds twee wedstrijden bij. Dat liep heel erg slecht. Ja. En uh, Toen vroeg uh, de speciale, ik ben altijd al coach geweest bij Allianz. Zou jij ook ons nog een keertje willen coachen? Dan heb ik ja gezegd. Ja. En toen hebben we gewonnen. De, de ene laatste wedstrijd en de laatste wedstrijd tegen de nummer twee gelijk. Als laatste. Super. Dus dat was uh, heel netjes. Goed. Dus uh, dat gaat de goede kant op. En de teams bij AFC, ja, het wordt een beetje slijmer. Maar die staan <laughs> allebei bovenaan, dus dat gaat wel de goede kant op, ja. Je, je doet het echt goed. Gaat okay. goed. Okay. bij ons aan tafel. Ronald of uh, Ronald, morgen. Natuurlijk belangrijke dag voor HFC, hè? Ja. Altijd de wedstrijd tegen de oud-internationals en tal van andere dingen die daar nog uh, vooraf gaan. Een bibbertoernooi. En een Jeugd wedstrijd, jeugdwedstrijd en een wedstrijd tegen Oud Ripperda. Waarom is daarvoor gekozen, denk je, voor Oud Ripperda? Wat is de connectie? Ik zou het niet weten. In die zin, uh, uh, ja, ik weet het, weet het deels wel. Uh, er zijn natuurlijk uh, over langere perioden vriendschapsbanden met, uh, met veel spelers, ook van Oud Ripperda. Ze hebben vroeger ook tegen elkaar in de competitie uh, gevoetbald. Toen AFC nog wat lager uh, actief is. En uh, er spelen veel knapen in die ook nu bij AFC. Uh, een rol spelen. Ik noem even Marcel Jansen... die bij de klassieke veteranen speelt... en ook met Sport en Styles sponsor is bij de club. Dus wat dat betreft liggen er wel wat, wat connecties. Dus ik kan me voorstellen dat ook vanuit de vriendschapsbanden... men gezegd heeft leuk om, om een voorwedstrijd te voetballen. En ja. dat verbindt. Leuk. Nee, zeker, zeker, zeker. Alleen dat is toch wel echt weer een heel <tus> r, r, r, r, r, lokaal dingetje... zou ik willen zeggen. Hè? Zou het niet leuker zijn om om eens te zeggen, we nodigen uh, uh, als voorwedstrijd uh, oud Feyenoord uit... of oud uh, PSV, uh, hey, zo'n zo, zo soort team. Ja, match dat met je ex-internationals. Ik vind toch dat dat de belangrijkste wedstrijd is... die er, uh, die er gespeeld wordt morgenmiddag. Hè. Je er net al even over, is het een demonstratiewedstrijd... of moet je er echt een, een, een echte wedstrijd van maken? We weten natuurlijk allemaal dat het, het, het merendeel van het publiek... komt kijken naar de sterren van, uh, van toen... Ik denk ook dat je daar best aan tegemoet mag, mag komen. En wat ik nou ja. net al in het vorige uur noemde. Uh, je ziet bij oud-HFC uh, toch een aantal spelers uh, nog uh, actief zijn, die in mijn optiek best smiddags ook nog tegen de ex- internationals erbij in hadden gekund. Maar dat is even mijn persoonlijke opvatting. En dan heb je het nu over oud-HFC, het oud En ja, uh, Die oud, spelers, die hadden best nog in, een, tegen, in een de aantal, Legends gekund. Ja, niet, niet allemaal, maar een aantal naar mijn, in mijn optiek zouden best uh, in de middagwedstrijd ook nog actief kunnen zijn. Maar daar, daar zijn keuzes voor. Nou ja, uh, de, kijk, de discussie is natuurlijk dat jaren geleden was het ook echt een wedstrijd, hè, dus HFC tegen de oud-internationals... maar op een gegeven moment werd de HFC zo goed... dat uh, ja, die oud-internationals... Er, er dreigden de brui aan te geven... als het zo door nee. uh, Het punt is natuurlijk dat, dat... ik denk dat je het altijd al hebt moeten zien... als een demonstratiewedstrijd. Hè. Mensen komen voor uh, de oud-internationals... en niet de voor HFC. De HFC. Ja, dat is nou eenmaal zo, ja. dus je moet dat ook wel op die manier insteken... zodat je een iets minder team opstelt. Maar ik, ik begrijp ook wel een klein beetje dat er nu eh, namen in het team staan... Hè, bij de Legends, die a, de luier nog niet eens ontgroeid zijn... dus hoe kunnen ze al Legends zijn? Of b, niet meer voetballen actief? Dat is natuurlijk lastig, hè? Ja. Dat is... wij, wij hebben geen idee ook hoe het wordt samengesteld. Hè, dat, nee. Uh... nee, maar ik, ik denk ook dat... Uh, het zelfs elftal, om het zomaar even te noemen... nu veel te sterk is voor wat er morgen tegenover zullen zijn. je bedoelt het HFC-team uh, tegen nee, nee, de ex-internationals. Ja, nee, ja, nee, ex dat de ex-internationals te sterk zijn, bedoel je? Ja, dat zou, dat zou kunnen. En we hebben het er net over gehad. Ik vind het ontzettend leuk dat een, dat een knaap als Heitinga... en nu ook Bula Roes gezegd hebben, we komen meevoetballen. En zo kunnen we denk ik nog wel een lijstje samenstellen... van, van ex-internationals die ook niet zouden misstaan... Ik, bijvoorbeeld zou ik Ruud van Risternoo... nog wel eens een keer naar de Spanjaarslaan ja. willen zien komen. En ja, dat, ja, dat is ja. toch een fenomeen. Man is fit. Uh, ja, van de Zar hadden we ooit natuurlijk. Van de Zar we hebben, het bergkamp hebben we het Bergkamp natuurlijk ook kampen. gehad. Ja, dat, dat weet je. Als je dat soort dingen hebt, ja, dan, dan wordt het echt... Weet je. Maar dat is allemaal... Ik vind het wel allemaal demonstratie. Die we, Doet Koen de... Beren mee bijvoorbeeld morgen? Nee, nee. nee. nee, nee, nee, nee, nee want dus dat ge... is een huidige eerste elftal speler. Nee, die doen niet mee. Vanuit de tweede selectie, hè, de B-selectie... is zoals ze mooi heet, doen er... Moet ik even snel op mijn lijstje kijken. En tellen doen er acht jongens doen er mee. Die zijn dan eerstejaars uh, bij, het, bij het tweede elftal. Het verleden jaar had je het uh, tweede elftal ook een deel wat daarvan meedeed. Nou, die waren dan ook in combinatie met toenmalig zaterdag 1 ook weer te sterk. Hè. We wonnen toen met 4-2. Ja. Nou, blijkbaar wordt dat dan niet uh, echt uh, met gejuich ontvangen... dat we dan uh, te sterk zijn voor, uh, voor het team. Ik ben het met Ron eens. Um, het is ook een soort van, uh, van demonstratiewedstrijd. Maar ik denk dat je van beide kanten best wat water bij de wijn kan doen... en wat andere spelers zou kunnen selecteren... om er, om er toch ook een, een leuke wedstrijd van te maken. en ik, ja, nogmaals, ik noem net de naam van Ruud van Nistelrooy. Ja, het lijkt me geweldig als die nog eens een keer... Uh, naar de Spanjaarslaan zou komen... om bij de ex-internationals actief te zijn. Maar ze zijn er nog wel meer te benoemen. Ja, ja. Kluivert zal uh, niet haalbaar zijn... Hè, want die is natuurlijk technisch directeur... bij uh, Paris Saint-Germain... dus dat wordt een, een lastige ja. om die te halen. Maar ja, wie, wie zal het zeggen... Hè? Geef het, een, uh, geef het een kans. Ja. Nou, zo is het. We willen Ronald. <laughs> Hartelijk dank. Oh, over... Ronald, Ronald moet weg, hè? Oh, Ronald ik, moet ja, weg. Ja, ik, ik ben nog een kwartiertje hier. Okay. In, uh, oh, okay. Overigens nog even uh, over de kaartverkoop. Hè, want die is inderdaad online op www.conhfc.nl. Van koninkrukken. Ja? Dat klopt. Dus online en morgen oh. natuurlijk aan de kassa gewoon. Maar vanmiddag in het clubhuis van 2 tot 5 zijn er kaarten te koop? Ja, kijk eens aan. Eh, dat we dat even goed hebben jongens, dan weten we dat ook. Dus u kunt gewoon naar het clubhuis komen aan de Spanjaardslaan. En daar kaarten kopen voor de wedstrijd van morgen. Ja. En tegen het aanbiedingsbedrag hè, van 5,50 euro en 10,50 euro. Natuurlijk... Precies, voorverkoop, voorverkoop juist. Eh, wat gaan we doen? Kijk heb hier jij wat klaarstaan? We gaan uh, luisteren naar Kensington. En dan denk je Kensington op de vroege ochtend. Ze hebben natuurlijk op het nieuws een heel rustig nummer staan. Dat heet Sorry. Gelukkig maar. En dan gaan we naar luisteren. Kensington met Sorry. Op Radio CFM. En dat is mooi. Mooi hè? Dus ik vind het. de van morgen vanmorgen van Ronald Duitshoff, onze gast, bovenmatig goed. Ja, ongekend hè. Ja. Gaan we met mijn tijd mee. Ja, dat kun je wel <laughs> zeggen. <laughs> <laughs> ja, Henny, uh, we hadden een kleine discussie hè, over uh, Ron Jans, die ja. uh, vertrokken is natuurlijk als uh, coach. En, um, ja, de, nou, de... Hij is nog niet vertrokken. Maar... Nou, hij gaat aan het einde van het seizoen. Hè? Maar goed, ja. het gaat natuurlijk niet goed met de club. Dus de, de, het, het, het, wat ze de voorgaande jaren fantastisch deden, lukt nu gewoon niet. Dus je krijgt weer het oude credo, de magie is uitgewerkt. Ja, want onder Ron Jans won PEC 35% van de 119 Eredivisie-duels. Dat is het hoogste percentage ooit van een trainer in Zolse dienst. Onder zijn leiding speelde de club het beste en het op één na beste seizoen 2014-15 met 53 punten. En 2015-16 met 48 punten. Ja. Dat, maar ja, ik, ik, het is dus over. Kijk. Maar Ronald zit hier ook en we hadden het er net even over. Want eh, op een gegeven moment is, is de werking tussen coach en team uitgewerkt. Hè. Als je niet heel veel nieuwe spelers erbij krijgt, waardoor je eh, dat trucje weer opnieuw kunt aanleren. Als dat niet gebeurt, dan, dan is dat uitgewerkt lijkt me. Um, Pieter Mulders heeft zes jaar bij HFC gezeten. Eigenlijk is hij op het hoogtepunt weggegaan. Ja. Ik denk dat dat heel verstandig is geweest. Ja. Um, en heeft nou uh, een uh, ander uh, hoogtepunt uh, trouwens. Hè? Bij Rijnsburg. Ja Sport. precies. Maar en en uh, Henny, jij zei zelf. Van, uh, de rukend magie is ook uitgewerkt. Want jouw team. dat dus Twee jaar geleden kampioen. Ongeslagen. Vorig en, jaar onderaan. Dit jaar onderaan. Leg het mij maar uit. Ja, uh, ophouden dus team. Ik denk dat dus het op zaterdag en zondagavond ook wel een rol speelt. Ik herinner me dat kampioenschap vooral. opgeval. het is het alleen de avond. Ze komen ochtends om zeven uur thuis. Ik wil net zeggen, ze pakken hun tas in en ze komen meteen bij, uh, bij de club aan uh, ja. wat dat betreft. Ja, maar goed. Dat is ook een onderdeel van het sociale aspect he, van het voetballen. Ja. Maar goed, dus, uh, de, uh, zijn we het erover eens dat, dat, dat je dat toch wel kunt stellen? Dat de magie op enig moment uitgewerkt is? Ja, maar tussen, ik, ik zit naast Jos de Jong die straks wat meer over het Engels voetbal gaat vertellen. En Een heel mooi voorbeeld in Engeland is natuurlijk Alex Ferguson... die zeg maar 25 jaar bij Manchester United gezeten heeft. Dus het is denk ik ook de methode waarop je op een gegeven moment hiermee aan de slag gaat. Sta je dagelijks op het trainingsveld met die jongens... of bestuur je of manage je meer van afstand. Je noemt net Pieter Mulders als een mooi voorbeeld... Pieter heeft ook zijn eerste jaar bij HFC nodig gehad... om te inventariseren en de juiste poppetjes op de juiste plaats te zetten. Een toen onomstreden voetballer als Bart Nelis... die belandde gewoon op de bank. En die moest zichzelf echt weer terugvechten in, in het team... Eh, voordat hij eh, weer, een, weer een kans kreeg. Dus ja, het heeft ook tijd nodig. En we hebben het nu over Ron Jans bij, eh, bij PEC. Maar dus er zijn er natuurlijk nog wel meerdere voorbeelden... in het voetbal eh, te noemen. Ik hoorde net ook de naam van Guus Hiddink al langskomen... Uh, en van dik advocaat. Uh, het zijn toch mannen die wel iets in hun bagage hebben... en een team uh, op de rit weten te krijgen op een gegeven moment. Maar, ja. maar wat is houdbaarheid? Um, Pieter ging uh, na zes jaar bij, uh, bij HFC weg... Hè, met promotie naar de tweede divisie. Ik denk dat hij ook in de geschiedenis van de club... Uh, de succesvolste trainer is die HFC uh, gehad heeft. Maar ook onder Ted Immers zijn we twee keer uh, gepromoveerd. Uh, en dat heeft ook weer met je materiaal op het veld te maken. En ja, zo zijn er natuurlijk allerlei redenen te bedenken... Um, ik vind soms ook het vaak te makkelijk gaan... dat de trainer ook direct als zondebok aangewezen wordt. De spelers steken ook eens een keer de hand in eigen boezem. Want ook daarin gaat het wel eens, uh, wel eens fout. En hebben we wel snel capsones en snelle grote mond van het licht aan de trainer. En het verhaal heeft altijd meerdere kanten wat dat betreft. Maar denk je dat leeftijd een rol speelt? Jans is 58. Uh, Guardiola zegt ik wil na mijn zestigste niet meer trainen. Ik denk dat dat moet gewoon kunnen Goede trainers, neem Hiddink, neem advocaat, die kunnen dat toch ook? Ja, maar kijk naar nou, advocaat nu in, uh, in Turkije, die man die doet het nu toch ook wel hartstikke goed. Ja. Dus wat dat betreft, uh, nou, ik, ik, ik, ik betwijfel het of het direct ja. aan leeftijd ligt of. Uh... Nee, maar goed, jij haalde Ferguson aan. En, en, maar het is ook niet in die 25 jaar, stond Ferguson ook niet 25 jaar lang op nummer 1. Hè? Nee, klopt. Maar het is ook de rust die je binnen een club moet, uh, moet handhaven. We hadden het net over Ted die bij uh, HFC verlengt. Nou, ik vind het een goede zaak. Hoe kan je nou in één jaar tijd een, een trainer goed beoordelen... en hem afrekenen op resultaten? Het is natuurlijk heel makkelijk als je direct bij de onderste drie staat... en kans op degraderen heb ja, het licht aan, uh, aan de trainer. Het zal ongetwijfeld een rol meespelen. Maar uiteindelijk doe je het wel met een hele selectie hè, van... Uh, wat is het bij HFC, nu 24 man en de staf en noem het allemaal maar op. Het is ook een een mix en een chemie die je onderling moet, uh, moet zien te krijgen. Maar het is wel een mensenmens hoor. Het is een goede vent. Ted? Ja hoor, ze zijn een zielige kerel. Alleen ja, hij doet als iedere trainer... hij laat de spelers die hij zelf heeft meegebracht spelen. Ja, en... maar los daarvan zijn benadering is ook anders dan dat Pieter dat heeft. Ted is wat meer van wat ik althans van een afstand heb kunnen zien... en, en wat je nog wel eens hoort. Toch iemand die weer wat weer losser uh, de boel laat. En Pieter zat er natuurlijk overal bovenop. Dat verschilt natuurlijk van trainer tot ja. trainer. Ja. En dat heb je in het betaalde voetbal heb je dat ook gehad. Volgens mij was dat ook met Ronald Koeman niet. Die de spelers op een gegeven moment wat meer vrijheid gaf... ten opzichte van zijn voorganger Van Gaal. En kijk eens nu waar Ronald Koeman nu staat. Even ja. bij Southampton. Dan zit ik een beetje op jouw stoel, Jos. Sorry hoor. Maar hij heeft het bij Southampton natuurlijk hartstikke goed gedaan. En bij Everton is hij natuurlijk ook weer aan het bouwen geslagen. Dus, weet je, de trainer moet ook groeien in de loop der tijd. Die gaat ook ervaring opdoen. En dat speelt ook een, een belangrijke rol. Even terug naar het feest van morgen... Want we hadden ook wat namen toen de plaat draaide van Kensington. Er zijn inderdaad spelers die hier eigenlijk zouden moeten meedoen. Ja, het zou toch uniek zijn. Hè? We hadden het er net over eh, met, met jou en, en met Ron ook en, en Jos. Jongens als Rafael van der Vaart, Robin van Persie. Het zou toch geweldig zijn als je die een keer naar de Spanjaardlaan zou, zou kunnen krijgen. Dan denk ik dat het, het complex te klein is. Dan moeten we tribunes bijbouwen... En, ik zou er heel erg uh, naar uitkijken als je dat uh, voor elkaar zou, uh, zou kunnen krijgen. Het zou een enorme happening zijn. Leuk hè? Ja, ja. Welke, welke lobby kunnen we daarvoor voeren? Zullen we er morgen mee beginnen om, uh, mee. om eens te kijken? Jij bent er morgen ook, Ron, uh, als, speaker, uh, als speaker, als vertrouwde stem aan de Spanjaardslaan. Dus wat dat betreft uh, ontzettend leuk. Nou, laten we eens kijken of we in het, uh, het gebeuren, zoals het zo mooi heet, er rondomheen eens wat kunnen gaan uh, gaan lobbyen, hè, om ja. eens te kijken wat we kunnen doen. Moeten we maar eens gaan doen dan. Hè? Gewoon als je de opstelling geeft, moet je zeggen, wie ontbreken vandaag? Zijn, Rafael van de Vaart. <laughs> ja, de lobby van Persie. Maar die komen <laughs> volgend jaar. Ja, ja, ik weet niet of die jongens die dan de wei moeten, of die er heel blij mee zijn. Nee, met name Sjaak Zwart, die zal er volgens mij best wel wat geprikkeld op, uh, op ja, ja, ja, hij is dus, zeer snel geprikkeld. Doe jij zelf overigens mee uh, morgenochtend uh, aan het bibbertoernooi of iets? Ja, ja. Ja, wij doen met ons veteraan vier -team, uh, ah. doen wij mee onder de de Soets. Ah, de ja. de Soets. Ja, wij verschijnen in pak met stropdas. En weliswaar op uh, speciale schoenen voor het kunstgas. Maar wij spelen echt in, uh, in pak met stropdas onze wedstrijden. Dat doen we zes jaar. En dat, uh, dat blijven we doen tot in, uh, tot in lengte vandaag. Je blijven. krijgt morgen een vreselijke tegenstander: Henny's Angels. Ja, nou Henny. Hele, he grote, hele grote <laughs> wings hebben ze. Wij gaan op routine en, en ja, laat de angels met, dus, maar komen. Maar die winks kun je niet omheen. <laughs> en ik bekijk ze vanaf de wolk. Goed zo. Zo is dat. Ready. Gaan wij luisteren naar een stukje muziek. Uh, Doe ik naar een, een nieuw nummer van Ed Sheeran. Dat heet Castle on, on the Hill. Laten we daarna gaan luisteren. Ik weet niet, het moet je... When I was six years old, I broke my leg.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 Nee, niet, maar, maar, maar, maar, maar. Ja, dat is een klein, uh, klein voorproefje van een nieuwe single van Ed Sheeran. Vandaag uitgekomen, dus het is echt uh, ja, vers van de pers. Ik weet niet of ze het nog pers is, ik denk het niet eigenlijk. Vers van de download. <laughs> Ed Sheeran. En uh, ja, we hadden hier een kleine discussie aan tafel net uh, over, over het voetbal. Uh, ja, daar trekken we dan Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl ook even bij... Uh, het gaat over die enorme bedragen die ze in China uh, betalen. En Ronald is van mening dat het absoluut niet mogelijk is. Vandaar ook dat daar de Chinese overheid gaat ingrijpen. Hoe zit dat in Haarlem en omstreken met betalingen, Martijn? Nou, dat valt vies tegen. <laughs> uh, dus er zit in het Haarlemse voetbal, uh, nou, er is geen cent te maken. En uh, nou is dat natuurlijk op dit moment sowieso in de hele Haarlemse sportwereld. Hè? Ik, ben, ik ben kijken naar de honkbalweek, naar de Basketbalweek, naar AFC Haarlem. Maar ook het amateurvoetbal is... Uh, Nee, dat, dat, dat gebeurt, het gebeurt natuurlijk wel, maar op een hele kleine schaal. Ja. We hebben nou natuurlijk uh, wel weer een profploeg erbij. Hè? HFC heeft besloten om contractspelers in dienst te nemen. Dus is nu een profploeg geworden. Maar dat gaat niet om hogere bedragen dan de vrijwilligersbijdrage per jaar. Dus uh, dat is ook niks. Nee, ik heb uh, wel heet, uh, heet nieuws wat dat betreft. Oh, laat eens heet. Uh, ik uh, over... krijg uh, zojuist het, uh, het, uh, het bericht dat er um, 19 of 17 clubs zijn die hebben uh, de KNVB uh, vandaag een, een brief geschreven um, of overhandigd met het verzoek om de licentie eisen uh, uit te stellen en onder andere uh, er zijn twee clubs uit de tweede divisie slechts twee clubs hè ja. uh, die uh, dat ondertekend hebben ja goed en dat zijn de HFC en de en AFC. AFC natuurlijk ja ja ja en de rest komt uit de derde de rest komt uit de derde divisie, ja, klopt. Ja. Interessant, maar een brief, dus niet een. En alleen maar uitstellen, niet afstellen? Nee, uitstellen. Ja. Uh, mag, mag, nee, ik, nee. mag ik daar even op inhaken, Martijn? Ja. Als HFC-er. Ja, HFC heeft. Henny zei het al. HFC is nu een profclub geworden. Nou, dat, dat bestrijd ik ten hele We zijn gewoon een amateurclub, dat staat ook verankerd in onze statuten en in het huishoudelijk reglement. En het feit dat HFC nu overstag gegaan is voor deze acht spelers... heeft natuurlijk met name ook over het sportieve belang te maken. Hè, dat je drie punten in mindering krijgt. Het is eigenlijk een dwangmiddel van de KNVB om clubs te forceren... om die contractspelers in dienst te gaan, gaan nemen. En HFC en HFC trekken al een tijdje gezamenlijk op... Om, met daarin, om daarin ook stelling te nemen. Samen met die clubs, zoals je net noemt, uit de, uit de derde divisie. En om nou te zeggen, we zijn profclub. Dat gaat mij iets te ver, Henny. Um, maar goed, het is, een, het is een stap die ze maken. Maar ik verwacht ook niet dat HFC volgend jaar naar 13 contractspelers toe gaat. Want het is eenvoudigweg niet te financieren. Je zei het net ook al, uh, Martijn. Het houdt niet, op, of het houdt niet over in, uh, in Haarlem als je het over betalen hebt. Ook niet in het amateurvoetbal. Wat is, jou, uh, wat is jouw mening daarover? Nou ja, uh, ik, uh, ik denk daar hetzelfde over. En uh, ik denk dat, uh, uh, dat er hier nog wel een, een, een, een plotselinge een winning in gaat plaatsvinden. Ik heb het idee dat. Uh, de KNVB heeft al gereageerd um, en de KNVB heeft gezegd dat ze uh, het gaan, gaan bekijken. Of ze het, uh, uh, de deadline was eigenlijk 9 januari. Hè? Ja. Uh, 9 januari moesten die, die spelers onder contract staan. Ja. En ze gaan nu uh, bepalen of dat uh, uitgesteld kan worden. En ik heb het idee dat dat gewoon helemaal uitgesteld kan worden, in ieder geval naar volgend seizoen. Ja. En uh, dat er, dat er dit jaar geen, uh, geen consequenties aan. Uh, uh, en het grappige is, ik, ik, op het moment dat dat gesteld werd, we hadden het in het bestuurskamer ook een discussie over. En uh, ik heb altijd geroepen, van nou, dat gaan ze natuurlijk weer uitstellen. Nee hoor, nee, nee, nee, het gaat niet Tuurlijk gaat dat gebeuren, want hoe kunnen ze dit hard maken? Je gaat op een enig moment, kom je misschien zelfs voor de rechter te staan, jongens. Dit, dit, dit hou je niet vol. Dit, dit is ik, niet uh, te doen. Nee, maar gaat laat de Ik een aantal. Ja, sorry. Laat de clubs vrij in hun keuze. Ik gaf dat in het eerste uur oh, gaf ik dat ook al aan, of ze wel of geen contractspelers willen, uh, willen hebben. Kijk, op het moment dat jij een, een representatief en kwalitatief team uh, op de been weet te brengen, die tegen een leuke vergoeding, zonder dat dat nou direct contractspelers hoeven zijn, te kunnen komen voetballen. Ja, waarom moet je dan als KVB daarmee uh, bemoeien? Of je kiest voor betaald voetbal. Dan ga je de kant uit van de Eredivisie Divisie en de Jubilee League. Of je kiest voor, uh, voor een vergoeding betalen aan de spelers waarin je goed mee kan draaien. Ik, ik zie bij HFC niet gebeuren dat we ooit in de eerder divisie terecht zullen komen. Ik verwacht ook niet dat onze algemene verleden, ledenvergadering akkoord gaat om de betaald voetbalorganisatie in, uh, in Haarlem te worden. Je hele organisatie moet op zijn kop. Je infrastructuur moet aangepast worden. En volgens mij is er in Haarlem op dit moment helemaal geen draagvlak om betaald voetbal te spelen. Ja, je noemde net HFC Haarlem helaas moeten we zeggen... spelen die geen betaald voetbal meer. Maar dat is toch een voorbode dat we in Haarlem... niet zitten te wachten op betaald voetbal? Of, of heb ik het mis? Maar één maar voorbeeld. Hè. HFC heeft een prachtige sponsor. Scotch Whisky International. International. Ja. Daar komt dan een hoop geld vandaan. Wat doet de KNVB? Die in allerlei wedstrijden... en allerlei toernooien... en, en noem de KNVB-beker... noem het maar op, overal zit drank... Dat mag wel. Maar ze zeggen dat wij met een investeringsmaatschappij reclame maken voor whisky. Ja, goed. Die discussie hebben we natuurlijk al. Ik weet niet Je dat Jawel, maar dan kan parten. je toch. Als je dat soort mensen gewoon wegstuurt als KVB bij een club. dan ben je toch belachelijk bezig. Wat bemoei je je mee? Nee, maar ik denk dat je dat niet zo mag zien. Er zijn natuurlijk regels voor hen Ja, en maar, met... maar, maar luister je en, en HFC is te fatsoenlijk daarvoor. Maar als je het verweerschrift leest. van, van Ravenswaai, Ilko. Die dat geschreven heeft. Als je daarmee naar de rechter gaat. Heeft de KNVB geen poot om op te staan. Dan, dan, dan win je het. Ja, maar, maar dan ben ik benieuwd dat, waarom. Ja, waarom zijn we niet Waarom, ze, de de dat niet, waarom dan, ze dat dan omdat niet dat gedaan dat hebben? Ze wilden dat geld niet uitgeven. Ja, maar goed, wat is belangrijker voor de langere termijn? En je noemt nu een aantal voorbeelden van de KNVB. Kijk, de Jupiler League. Uh, en, en zoals je ook in de Champions League Heineken ziet, dat zijn evenementen. En evenementen mogen wel gesponsord worden door drankmerken. Maar individuele sporters en sportploegen. Dus niet. En daar is, dat is de regel waar de KVB zich dus nu aan vasthoudt. En eh, wellicht zijn er nog eh, tussenoplossingen te bedenken. Hoor, Ik zal dat niet nu eh, hier doen. Ik heb er wel een idee eh, over eh, hoe je dat eventueel zou kunnen ondervangen. Maar eh, dat is nou eenmaal de regelgeving. En de KVB. ja, blijkbaar als zeer ambtelijk apparaat op dit vlak... houdt zich dan heel streng aan die regeltjes eh, vast. Ja. ja, ik vind het kinderachtig. Absoluut, heel kinderachtig. Eh, Bovendien, whisky is geen alcohol, is een medicijn. Voor, je, voor, je, voor jou dat, wellicht. Dat weet jij als geen ander, uh, Henny, uh, Ronald, volgens mij moet jij weg, want de staat op je te wachten. Ja, en uh, Martijn die, uh, die wil ook graag nog even over het Haaromse voetbal Martijn, vertellen. Martijn, want we ja, dwalen we helemaal af. Martijn, sorry hoor. Dat ja, dat we... geen, dat oh, het is je eigen schuld, Martijn. Jij begon erover. Ronald Duits, of in ja, ja. ieder geval uh, bedankt uh, voor deze ochtend. En morgen uh, zie ik je graag op HFC uh, bij de uh, prachtige dag binnen de lijnen en buiten de lijnen rond. Het was me er genoeg om uh, hier vandaag weer in de uitzendingen uh, te zijn. En nou, zo weet, dat tot de uh, volgende keer. De Dankjewel. Heel veel dank, Ronald. En dag Een fijne dan. dag morgen. Martijn, heb jij eigenlijk uh, is er wel nieuws? Uh, die want die het is, is heel het, heel oh kijk aan, want het, ik, het ligt een beetje stil natuurlijk, of niet? Ik, uh, nee, dat valt heel erg, dat valt heel erg mee. Ik, uh, ik, ik wacht uh, met het, uh, het grootste nieuws uh, tot het laatst. Ik heb uh, <laughs> eerst nog een kleine toevoeging op een gesprek voor jullie eerder vandaag okay. over de. de uh, uh, waarom de, de, bijvoorbeeld de Jong Utrecht in de League speelt en dergelijke. Ja. Je had uh, tot voor een had je de beloftecompetitie. Ja. En daar is gewoon gekeken naar de uh, uh, eindrangschikking. En dat hield in dat uh, de, de, de, de ploegen die, een, die, die bovenin eindigden, die mochten naar de League. Op die manier is dat, uh, is dat uh, ingevuld. Um, dus de, de Jong AZ en um, Jong Vitesse, Jong Sparta en Jong Twente, die zitten allemaal bij Kankerlijke AFC uh, die eindigde vorig jaar op plekken uh, 4 tot 8. Of 5 Aha. tot 8, sorry. Okay. Op die manier is het ingezocht. Ah, oké. Okay. Nou, ik, fijn dat je dat ons nog even verduidelijkt. Dat is een hele goeie, want uh, ik, we ja, wisten het niet helemaal nog... precies. Nee, klopt. Ik heb wel nog uh, groot nieuws. Ja? Uh, en het is jammer dat Joop van Nesten niet is. Maar Zandvoort en uh, Lauders ten uh, gaan uit elkaar naar dit seizoen. De samenwerking stopt. Kijk. Dat, hadden we, dat, dat is inderdaad dat, dat, groot uh, nieuws. Uh... Dat wou ik zeggen. Uh, moet je zo, nou Joop, even beginnen. bellen? Dat zou hij hartstikke leuk vinden. Zou ik je het nummer... Ah, oh, nee, dat mag ik niet. daar heb je toch hard naartoe gewerkt, of niet? <laughs> ja, zeggen, ja. Maar na het ja. seizoen hoor ik. Ja, ja, ja natuurlijk. Je na mag het seizoen af. Ja. En uh, daarna. Uh, uh, uh, wat ik tot nu toe uh, uh, weet is dat het in, uh, in goed overleg uh, besloten is. Uh, maar goed, het, het, het was gewoon een zaak dat er een einde aan de... Aan de samenwerking kwam, want het leek wel uh, uh, min of meer gewoon uitgewerkt. En een Zandvoortuin neemt over? Nou, dat is nog niet duidelijk. Dat is natuurlijk ook het eerste wat ik gevraagd heb. Ja. Um, maar dat, uh, daar, daar, um, ja, ik krijg er geen antwoord op. Uh, dus ik denk dat we dat even moeten afwachten. Oké. Okay. Ik zou het ook niet gek vinden als er gewoon een heel vers nieuw gezicht komt van um, uh, buiten de club. Oké. Okay. En je hebt nog meer nieuws, want je hebt je eerste selectiespeler bekendgemaakt voor de onder-23-finale. Uh, nee, voor de, voor de, de voetbalnaam All-Stars. Ja, maar goed, dat noem ik dan de onder-23. Oké, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, klopt. Uh, nou goed, die gaan de 10 juni opnemen tegen het RTL 7-Sterren-team. Ja. Uh, we gaan iedere week gaan we een, een speler of trainer uh, gaan we, gaan we bekendmaken. Gisteren de eerste, uh, Tom Jacob. Uh, bekend in het uh, Harmers Voetbal, heeft gespeeld bij. Uh, ons gezellen bij uh, Edo Zondag, nu bij Edo Zaterdag, bij Spaan Mouden. We kopen KFC zelfs nog een jaar. Mm -hmm. um, ja, en dat is de, de, de, de, de eerste spelen die we uitgenodigd hebben. in um, ja, het loopt storm. De reacties die zijn allemaal zo leuk. Uh, ja, dit, dit, dit moet een succes worden. Wanneer begin je met televisie? Eind januari. Eind januari. Eind januari. 23ste, hè? 23 januari gaan we beginnen, ja, toch? Morgen Jos. <laughs> morgen, morgen. Ja, ja. Dan uh, beginnen we inderdaad uh, met uh, de, eerste, de eerste uitzending op, uh, op YouTube. Uh, in samenwerking met uh, NL Magazine. Heb je al een naam? Uh, ja, het, waarschijnlijk gaat het gewoon worden V.I. Haarlem. Ik bedoel, het zit in onze naam. V.I. Haarlem? Uh, V.I. harlem Dan krijg je op je kop van Derk, zeg, met een zet. Nee, die kunnen we hebben, hoor. Die kunnen we hebben. <laughs> We zijn natuurlijk bezig met, met, met alle, alle voorbereidingen. Er wordt op dit moment een intro gemaakt. En, uh, uh, ja, dit gaat weer een, een, een hele mooie en ik hoop een hele sterke toevoeging worden op, op het al succesvolle voetbal naar En op NL Magazine natuurlijk hè? En NL Magazine. Ja, ja. ja niet vergeten hè? Nee, nee, nee. <laughs> Nee, ja. we, gaan, we, gaan, we gaan goed. En, uh, ja, we komen, uh, je zou zeggen, het is windstop, het is rustig. Ja. Maar er gebeurt, uh, er gebeurt heel veel. Nou ja, dat wil je altijd zien. Ga ja. jij morgen kijken bij HFC? Uh, ja, vond ik is er ook, ja. Mooi. Ja. Ik, ik, ik niet, jammer hè. Nee, dat is uh, vervelend. Uh, ja, dat is... Nou nee, dat zal ik niet zeggen. <laughs> maar goed, um, nou, ik denk dat we het hierbij laten dan, Danny, toch? Dat of denk niet? ik ook. Ja, goed zo. Ben, nou, Martijn. ben uitgesproken, Martijn? Martijn uh, ja, ik heb uh, de belangrijkste dingen wel, wel, wel doorgenomen. Nou, goed, nieuws. Mm, heel goed. Mm. Dank <laughs> je wel, Martijn. Ik, ja, ik ga zo Joop even bellen. Ik zie je morgen. Ik uh, uh, luisteren hoor. Dat, uh... is goed. Oké, okay, Martijn. Tot morgen. Ja, hoi, hoi. hoi. hoi. Karim, wat heb jij klaarstaan? Een speciaal uh, verzoekje. Oh ja. Uh, Lina Richie ken je toch wel, uh, Henny? Ja, wel eens van gehoord, ja. Heb je wel eens van gehoord? <laughs> en nou, die heb ik vele malen mogen ontmoeten en het is een hartstikke leuke kerel. Ja. Maar weet jij waarom die altijd zwarte kleding draagt? Geen flauw idee. Nou, dat heb ik hem eens gevraagd, want op enig moment kwam ik bij hem... en uh, toen zat hij in hele vrolijke kleren, terwijl ik hem altijd in zwarte kleren zag. Ja. Dus ik zeg tegen hem van, joh, hoe kan dat nou dat jij zomaar nu zo vrolijk in een andere kleur zit... En toen vertelde hij, weet je waarom ik altijd zwart draag? Omdat ik gevangen ben in dat net van sterrendom. En dan is zwart lekker makkelijk... als je plotseling aan een diner in een dure tent moet aanschuiven of zo. Met zwart kun je je nooit een bijl vallen. Bovendien, hij, zijn bekende superbrede grijns... kan ik een aardig stukje muziek componeren of een tekst schrijven. Maar kleren bij elkaar zoeken is een ramp. Mijn, mijn vrouw lacht zich rot als ik dat zelf doe... Als wij ochtends vroeg op bed zitten, vraag ik meestal aan mijn zoontje Miles wat zijn moeder voor hem die dag heeft uitgezocht. Dan trek ik dat ook aan. Nou, zullen we maar even luisteren wat voor uh, fantastisch hij gecomponeerd heeft? about it then.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 Een lekker einde van dit plaatje, hè? En als het goed is, hebben we weer een uh, gast aan de telefoon aan de, aan de lijn. Ja, maar dat is natuurlijk onze Engelse correspondent... die nu in Ierland zit, Brian Toik. Maar voordat we naar hem overgaan, even het nieuws... dat Go Ahead Liverpool middenvelder Trivella heeft gehuurd. Dus Go Ahead doet er toch alles aan om in die eredivisie te blijven. Dat is wel spannend, mm -hmm. trouwens. Brian, good morning. How is the Dundalk, boys? Morning Brian. Good morning Henry. Morning. Yes. Frankfurt. morning Josh. <laughs> hello, you can hear me? Yes, I yes I can. I'm live, all right? You're, you're far away, you can <laughs> hear that. I'm very far away and I'm up in the mountains of West Cork. Oh, oh that sounds it sounds amazing. <laughs> Got no idea where it is. <laughs> <laughs> you have no idea. It's beautiful down here, Josh. It's, it's it's as usual, it's raining, but that's Part of the culture here. That, well, that's logical on the island, isn't it? It's always raining, it's always, always pouring down. <laughs> <laughs> always rain this time of the year, it's amazing. Yeah. Okay. Uh, no, we have no premiership this weekend. No. Um, we, we have the FA Cup. Yeah, Manchester United and Reading, eh? This uh, this tonight, right? Correct. Yom uh, Stam, Stam. Yeah. Team. And they're playing very well, Reading. The London team, well, outside London, Reading, they're playing very well. They're in the top six. In the championship, yeah, that's right. And Manchester Manchester United have played six games, I believe, with uh, winning six games in a row. Yeah. So it should be an interesting game. Um, now, the next thing is: Will Mourinho play a full team? He made this stage start resting some players, and just like his <laughs> he, he, he, his aim will really be this year to qualify. For the European Championship, That's well, can, can I ask you a question regarding that? Because if you, if you if you look at the uh, the uh, playing program at the moment in the UK, yeah, in spite of the fact that everybody's talking about the fact that uh, that there's a winter stop going on, it lo it just looks as if, uh, as if nothing is happening there. I mean, <laughs> if you if you look at the program, it's completely tied off with the FA, and uh, okay, right. it seems to be closed until January 14th. But uh, if you look right. at the schedule right. in the meantime, it's incredible. Yeah, yeah, yeah. What's happening in it, the UK? It, it, it, It is well. The FA Cup takes precedent at that stage, and they've come off the back in the last week, 10 days. they've played three games each. If you, you know, if you go yeah. back for the last 10 days, and I presume the FA Cup comes in, and then they start in the fourteenth again, and then we're back into um, well, there's the League Cup and the FA Cup, and then you have the teams playing in Europe. Yeah, but uh, so also if you if you, there's the, there's the, uh, if you look at the if you uh, look at the uh, overloaded program. And you, and yep, you, yep. you, look, you look what's going, maybe going to happen next year with the, uh, um, with the world championship in, in Russia, which is starting in June or something like that. I, I just yeah, noticed yep. that, uh, Gary Lineker and also what is it, uh, Arsene Wenger mentioned that yep. if that's going, if that's going to happen next year, every play, uh, every team seems to be, seems to have to play about six games in 17 days. That's right. Around it, Christmas next year, yeah. there is a bit of controversy about it, especially Arsenal. But having said that, I mean you know it's entertainment. But it's, it's, it's sure. you know these are professional players. Surely they can they they they, they, can, they can raise their game or, or their physical health. Yeah. Okay. It's, but uh, I mean, the number of injuries not, in the in the UK is really increasing, and when uh, when programs like that are going to it, continue, it, right? It is. But that's true too. But you have, you have a panel of 40 players. There's nothing anyone can do with with with uh, injuries, unless they overtrain, or, yeah. you know, bad, bad, bad But you're a fatty player, isn't it? You know, in, sometimes the teams cannot det detect everything. Yeah, no, that's right. Well, uh, on the other uh, end, they're from also from professionals, somewhere. and they're being paid very well as well, don't they? Hell yes. Yeah, it should be, yes, you know? play. Yeah, it's completely it's, different here in Holland, because everything, everything's top here in Holland. But, uh, it is, anyway. and there's going to, like, it's quite mild over there at the moment. Yeah. Um, so... You know, there should be a short winter. to mm -hmm. put a bit of look, you know, and get back into it. But, what, uh, what, what do you think about a surprise of uh, Arsenal Bournemouth with a draw 3 0? Uh, do you know, yes, do you know how I feel about it? I find it very hard that a professional team of a Premiership can lose a 2 0 lead. Yeah, I should think that the Bournemouth manager is furious. They were 3 0 up and to lose it. No, Arsenal are a good side, but uh, incredible. Uh, one one lad was sent off, which was a dubious, you know, okay. he got the red card. That was mm -hmm. very questionable. It, may, it changed the team both in a physical way and a psychological way. In the red card, uh, was for a Bournemouth player? For, yeah, for Bournemouth, okay. yeah. yeah, yeah. They went down to, and mm -hmm. that was, um, psychologically, the team didn't pick up on it, and again, you'd have to look at the coach for that, you know. Yeah. They got angry rather than concentrating. And before they knew it, Arsenal had two goals, and then they, they got a third goal. Um, Giroud, I think, got the. Line. He always scores. That French forward, he's fantastic. He's would, consistent. You, would you have given them a chance to actually beat uh, to actually beat Arsenal? Well, I said, I, I, I, think that's the best chance they're going to get for a long time. <laughs> yeah. <laughs> you know? Okay. Uh, right. To go 3-0 up, but a, a professional team shouldn't lose three goals. Yeah. Okay you know, um, yeah, I, I should think the management was furious yeah. furious with his players when they came in. But and then uh, Arsenal dropped the point. Yeah, um, Chelsea lost, and which was interesting. Yeah, Actually, against Chelsea Tottenham, is it was quite a surprise. Well, it was, but it was, um, it, it's great for the game, yes, uh, for yeah. the Premiership. At least, now, uh, I think they're five points ahead of Liverpool. Liverpool drew two each with Sunderland, if I'm right, where they should have won as well. They gave away two silly penalties and, um, uh, Jerome Defoe scored the two penalties he, he, okay. he was, uh, consistent Liverpool lost a chance there but at least now when we do start in the 14 there's five points in this they've played 20 games there's 18 games left and then we have the Easter period which will again be uh, congested there'll be numerous games date in That's 10 a, days Incredible. Eh? <laughs> again, there's, a, there's, a bit of, there's a bit of excitement you know yeah, yeah. if Chelsea had beaten Tottenham Hotspur there would have been eight points to have been over Okay, but they're, to, they're now going to start with five points ahead. Five right? points ahead, yeah. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Correct. So they, you know, Liverpool can bring minutes. Liverpool, Liverpool must be playing them later in the year. Uh, Liverpool win that. Okay. Twice again. Yeah. What do you think about a game of uh, Arsenal Leicester? It's, uh, that's over the uh, weekend, isn't it? it, it, it uh, Leicester. What happened there, Leicester? Uh, no, I, I think Leicester they're playing uh, coming Saturday, isn't it? Oh, oh, sorry, in the FA Cup. Leicester, they're, they're getting, yeah, they're coming back to some sort of normality. But look, if you remember rightly, if you went back to the start of last year and, okay. and uh, before Leicester won the, the, the league yeah. and asked anyone, Leicester were favourites to be relegated, you okay. know, in all reality. Then okay. they turned it around and they became champions. And this, I think, now is just the reality of it. Also, they have sold the player, Kante, to Chelsea, Yeah. He's a huge difference. This guy, this guy, you know, was a serious player. Okay. midfield. So I well, can't see it happening. Arsenal are a good cup team. Arsenal should win. We, we just have to wait and see. We're all preparing anyway for the game between mm -hmm. Manchester and Reading and see what's going to happen tonight. Okay? Yeah, yeah, yeah. Okay. I, I'll be watching that one myself. Okay. Yeah. Okay. Well, thanks very much for your all your uh, comments and advice and uh, we'll speak to you later again. <laughs> You're more than welcome. And regards to all. Okay. okay I certainly now. will. Bye-bye now. Cheers. Bye. Bye-bye. Dat was Brian. Uh, we gaan nog een klein stukje muziek luisteren. Zeker. Are You With Me? You with van uh, Lucas Hemming. Dat is het uh, liedje van uh, Cheers Request. Mooi nummer, als je het mij vraagt. Have you ever been a stranger On the edge of something new Feeling like a forest of danger There is so much we can do a new beginning to believe in all the stories to be told follow me into the greater now there's a light on the horizon but my thoughts are still unclear getting closer to De klanken van Lucas Hamming. Are you with me? Het Anthem van Sears Request. Mooi nummertje. Ja, het is. Uh, waar komt de jongen ook uit Haarlem. Ja. Mannen, ik wil even jullie uh, reactie, misschien ook van jou, Karin, ja? op het feit dat uh, Go Ahead niet naar Belek in Turkije gaat. Go Ahead Eagles heeft het trainingskamp in Turkije, waar de ploeg zaterdag naartoe zou gaan, afgezegd uit angst voor terreur. De stuur vindt het op dit moment onverantwoord... om spelers en begeleiding naar Turkije te laten gaan. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk lastig wat er allemaal gebeurt. En dan dit soort dingen. Eh, wat ik begreep dat eh, de familie van Wesley Snyder hem ook heel graag ziet vertrekken uit Turkije. Hè, vanwege dit alles. Maar ja, tegelijkertijd denk ik... nou ja, weet je, eh, HFC op trainingskamp in Spanje. Het kan overal gebeuren, overal. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, ik snap het wel, maar ja, het is wel jammer dat het zo gaat. Ja. In Turkije gebeurt wel erg veel, hè? gebeurt ja. heel veel momenteel, ja. En zeker, denk ik, als je als buitenlandse ploeg daar komt, ja. Dan... ja. En dan was er was gisteren natuurlijk ook weer een aanslag in Izmir, in, uh, in Turkije. Ja. Dus het, is daar, ja het, is, het klinkt een beetje raar, maar het is langzaam wel een beetje een oorlogsgebied aan het worden daar natuurlijk. Ja. Dus aan de andere kant, ja, het, het is wel logisch, maar je geeft ook wel een beetje toe aan de terror. Zo, ja, dat is natuurlijk moeilijk. Maar ja, ga jij jezelf vrijwillig slachtofferen? Ik denk het niet. Nee. Ik zou het niet doen. Ik zou er ook nu niet naartoe... jij, Jos? Nee. Ja, ik vind het aan de ene kant... Uh, te, uh, ja, het verstandig om het niet te doen. Maar het is net wat Ron ook zegt. Het kan overal gebeuren. Mm het -hmm. kan overal toeslaan. Dus, uh, nee, het, ik, ik, het maakt mij persoonlijk niet zo, niet zo veel uit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het team zal zeggen... Maar we gaan er niet heen. Jongens, vanavond... Ja, ik heb er zelf geen moeite mee. Het schaatsen... Het... EK oh, ja. sprint en het EK ja, op hè. tegelijk, ja, drie dagen. Nou, we hebben het al gezegd, uh, Irene Wust heeft daar uh, verschrikkelijke hekel aan. Want die vindt het verschrikkelijk dat dat uh, op zaterdag afgelopen is voor haar. En dat ze dan op zondag, als ze wint terug moet komen voor die ronde. Wat wel leuk is, is dat Wust rijdt tegen Sablikova op de 3000 meter. En dat is wel een potje ja. hoor. Ja, dat is een mooie. Kan een ja. leuke pot worden, ja. ja. Mooi aviesje, ja, ja, ja. Zoals we dat noemen. Zeg, en Ajax uh, praat met Schöne, hè. Over het verlengen van zijn okay. contract. Nou, dat vind ik zeer terecht. Ja, mm. absoluut. Want uh, ik, ik, ik vind hem al jarenlang een, een, een, een enorme aanwinst. Ja, het is een geweldige vent. Mm. Prachtig en, ja. en blij dat ze proberen hem nog langer aan de club vast te. Maken. Ja, zeker alle allemaal. En hij dat wil dat zelf dan. ook, he. ja. heel graag. Ja, ja. Kinderen zitten hier op school ja. in heemstede, weet ja. je, en, en die zijn al. Ze zijn Zeer ingeburgerd uh, inmiddels. fantastische ja. Dus, ja, nee, mensen zijn. Ja. ja, leuk. Ik verwacht trouwens ook nog wel dat Ajax misschien een haps gaat halen van AZ. Dat zit er dik in. De kans is redelijk groot, denk ik. Overigens, uh, ze hadden die, uh, die kleine uit uh, Italië op de korrel. En nou hoorde ik van iemand dat hij dat toch niet naar Ajax gaat. Ik, ik denk ook niet dat dat iets is. Dat die jongen die speelt bij Napoli, dat is toch in aanzien hetzelfde. Of net Misschien iets hoger dan Ajax, hoe pijn dat het ook doet om dit te zeggen. Ja, dat is... Dus, Weet je wel wat je zegt daar? Ik weet het. Maar ik, ik, ik denk wel dat het de waarheid is. en We hadden het daar net ook al over, over uh, hoe groot de Eredivisie misschien nogal of niet is. Uh -huh. Ik denk dat dit een van de nadelen is van de Eredivisie. En dat het voor drie smertes aanvoelt. Daar hebben we het over. Uh, als een stap uh, naar achter. Helaas. Nou nee, want voor hem zou het geen stap naar achter zijn. Want Ajax wilde forse in de buidel. Uh, 14 miljoen hoorde ik. Ja, een mooi bedrag. Mm. Dat is een heel, heel mooi bedrag. <laughs> een heel groot bedrag ook voor Ajax. en. Uh, ik geloof dat ze. Felipe Everton gaan halen. Dat is een speler uit Brazilië. Ja. Daar zit de scout Henk Veldmaten. Die komt van Groningen af. En die, die heeft ook al die Davidson Sanchez naar ijs gebracht. En dat schijnt ook een relatief hele goede buitenspeler te zijn. die nog heel erg jong is. Nou, en dan Justin Kluivert op rechts. Nou ja, daar ga je weer. Hè. Ze hebben uh, Justin Kluivert. Ze hebben Pelle Clement. En uh, allemaal jongens die Charlie. gaan te trappelen. Om daar in dat eerste te komen. En dan ja. gaan ze weer buiten, uh, spelers we van buiten halen. Ja. Ik denk toch wel een beetje dat uh, ja, dat is het Bos effect. Bos die komt natuurlijk bij Vitesse vandaan. Is een koopclub geweest. Ik weet niet echt hoe het is om met talenten te werken. Dat zie je nu ook weer. Al de talenten zaten eigenlijk op de bank. Nou ja, hij heeft ze ja. toch regelmatig nu al de kans gegeven. Dus ik, ik, he, dit soort dingen begrijp ik nooit zo goed. Maar goed, dat is ja. hogere voetbalkunde misschien. Ja. Dan moet je voor ooglijn ja, ja, zijn, maar kijk, kijk naar alles wat, wat is gebeurd rond Basoer. Dat zegt toch ook, uh, ook ja, een hele hoop. Thomas, maar de belangen zijn zo groot. Ik wil, als je niet kampioen wordt... dan wordt het al heel moeilijk om uh, die Champions League uh, rondes te halen. Als je kampioen wordt, zit je er in ieder geval in. En dat is... Ongelooflijk veel geld. Volgend, Volgend je ook het ja. laatste jaar hè? dat we direct in, die, ja, uh, in de proef is zitten. Hmm. Helaas. Ja. Ja. Nee, we, we, we, we hebben het jaar, eerst de eerste uitzending van het jaar er alweer bijna op zitten. Ja. Ja, dat is ongelooflijk, hebben, ja. ja, en we hebben onze trouwe luisteraars niet eens gelukkig nieuwjaar geweest. Nou ja, ook oh, al is nog. Nou ja, dat, ja. dat doen nee, we dan bij, bij, bij deze, deze. natuurlijk. Ja. Ja. En jij hebt iets klaarstaan van Venice, volgens mij. Ik Venice, heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Hm. Dat zijn uh, twee keer twee broers die ook weer neven van elkaar zijn. Dat is heel grappig. En ze hebben nog een beroemde achternaam <laughs> ook: Lennon, Pat, ja. Michael, Mark. En, um, hoe heet de vierde ook weer? Uh, Kip heet hij en, en die zijn in eigenlijk doorgebroken in Nederland, dat is heel leuk. Ze timmerden in Amerika, Venice, hè, Venice Beach, mm. al jaren aan de weg, maar ooit kwamen ze naar Nederland, wij hebben ze in on onze armen gesloten. En eh, ze werden hier steeds bekender, gingen ook door naar Duitsland en zingen prachtige, harmonieuze, hun stemmen zijn fabelachtig, dus heel mooi. Maar op een gegeven moment werden ze dan getekend bij een grote Nederlandse maatschappij, Sony Music, en toen moesten ze maar een een beetje steviger plaat maken. Niet dat softe gedoe. Nou daarvoor werden ze naar de Campus Point studio's in, uh, in uh, de Bahama's gehaald. En ik mocht daar toen naartoe om met ze te spreken. Ja, Mooi verhaal leuk, gemaakt. He? Alleen het was regentijd en ik stapte in die taxi vanuit het vliegveld. En, uh, de, dus ik zeg tegen die taxichauffeur van ja wat is dit nou kom ik helemaal naar de Bahama's en dan... Uh, en toen zei hij, This is Liquid Sunshine, sir. <laughs> Hartstikke mooi. Dit was de single van die plaat. Die, die, die CD heette Welcome to the Rest of Your Life. Mm -hmm. En dit singeltje heette Blue Paint Venice. You start you. How true, the, the blue paint is chipping 6,9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS